Katrin Straatman met het NOS-journaal. De Turken mogen vandaag naar de stembus om lokale bestuurders te kiezen. Het gaat om dorpshoofden, districtchefs, gemeenteraadsleden en burgemeesters... voor de komende vijf jaar. Alle ogen zijn gericht op de stad Istanbul... die is sinds 2019 in handen van de grootste oppositiepartij CHP... Maar de AK-partij van president Erdogan zet alles op alles om Istanbul terug te krijgen. Als dat lukt, verliest de oppositie zijn belangrijkste bastion. Beide burgemeesterskandidaten zeggen dat ze zich de komende jaren willen richten op aardbevingsbestendig bouwen... en het oplossen van de verkeersproblemen in de miljoenenstad. Canada wil alle anticonceptie gratis maken voor vrouwen. De regering zegt het belangrijk te vinden om goede gezondheidszorg... voor ook voor lagere inkomens mogelijk te maken. Het gaat om alle anticonceptie, inclusief de morning after pill. Volgens cijfers uit 2023 gebruikt 73% van de vrouwen in Canada anticonceptie. In Nederland was dat 63%. Het vergoeden van anticonceptie en diabetesmedicijnen... is een eerste fase van een nieuw veelomvattend gezondheidsplan in Canada. In Ecuador is een leider van een van de grootste criminele bendes van het land opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio augustus vorig jaar. De Los Lobos-bende wordt door de autoriteiten als terroristisch beschouwd. Er zijn ook nog twaalf andere bendeleden opgepakt. In Ecuador geldt al drie maanden de noodtoestand vanwege het bendegeweld in het land. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. Om twee uur werd de klok verzet naar drie uur. En daardoor is het ochtends nu lange donker, maar s'avonds lange licht. En de zomertijd die eindigt op zondag 27 oktober. Het weer nog vanochtend, bijna overal droog. Hier en daar wel wat mist. Die trekt geleidelijk op en soms breekt ook de zon door. Maar vanmiddag neemt de kans op stevige buien toe... en het wordt 12 graden in het noorden tot 18 in het oosten. Morgen, tweede paasdag, begint bewolkt en nat... maar in de middag klaar de top bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie...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 De volgende jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greuneloo. Het nu al historische muziekprogramma zandvoer uit Zandvoort. Gamofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd. Dat is.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 Het zongen, het zou uh, zoals meer liedjes van de avond in Nederland uitgroeien tot een evergreen. En het lied vertelt van een familie die met mooi weer naar het strand van Zandvoort gaat. Waar kennen we dat van? U hoort hem nu, Zandvoort bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al paas is goed en moe haar bloesje voor de dag.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 weer present, Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen hier hand in hand. Tot eens het licht weer brandt. Als op het kleinste klein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het nido zijn de blinden voor het raam vandaan.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 dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak. Zo arm in arm, jij en ik, lachen naar alle kant als kinderen, zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het lijkse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak. Plein, de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaamt. Een liedje te maken over Amsterdamse grachten is nogal precair. Vooral als je zelf uh, niet Amsterdammer bent. Ik ben namelijk niet in Amsterdam geboren, ik woon er natuurlijk al jaren. Maar ik ben namelijk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 Ja, wist ik veel, nu ja. Volgende morgen loop ik in de Leidse straat, hoor ik achter me zeggen, dan gaat die viezerik. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten.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 Met aan de Amsterdamse grachten. En daarvoor Willy Walden. Met als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden. En de volgende artiest is Johnny Kraaikamp senior. Geboren als Jan Hendrik. Roepnaam John Kraaikamp. Geboren in Amsterdam op 19 april 1925. En overleden in Laren op 17 juli 2011. Was een Nederlandse acteur en komiek... En voor de jarenlange komisch komisch met de aangever natuurlijk Rijk de Gooier. En u hoort hem nu, Johnny Kraaikamp. met Er is een Amsterdammer dood gegaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Hij kreeg een glaasje bier van Tante Sjaan. En heb ze keek, hij gaf de pijp aan Maarten...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 Een dikke traan, en allemaal zo rond het 700 jaar bestaan er is een Amsterdamer dood gegaan. Hij liet zijn hondje plassen op de Wallen. Zijn rike dik was even blijven staan.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 Kosta. Doe steeds mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andere zaken. Geen altijd thuis, nooit anders wie Ik leef heeft circuits en zeer solide Mijn gezicht staat altijd in de ploeg. En ik moet ook aan mijn bandje denken. In aan mijn het vrouw. Gaan we is dan mijn leeg gedaan. Dan kan ik de straat op gaan. Daar zie je op dit baar geen kostgeur meer voor je staan. Snijden, als kostte zo jonge en fijn Want om altijd als kostte te leven Moet je stapel mijn shorten voor zijn Want zij ze lang leven de bier en de klaren Het heerlijke nacht van de spida. De vrouwen, de wijn en de sigaren in ons heerlijk mooie nou ja. Ben ik een hier of een ede? In elk café op het Rembrandtsplein Waarna ook bepaald geen kosten Of zoiets van die nacht kan zijn Ik dans daar mijn foxtrotje En s'nachts dan slaap ik nooit alleen want die koster is geen voor Het is een mens van vlees en bij Oké okay, jongens, even lekker met haar vasthouden mee zingen inhaken in, Is dan mijn mens een taal kan ik de straat opgaan Dat zie je op de baan Geen koster die voor je staan. Ja, een vrolijke snaadje, als kost zo jol en fijn. Want om altijd, als kost het een leven. Moet je stapel moet je voor zijn hart. Zij lang leven, de pieren, de klare. Het heerlijke net, van Spiedan. De vrouw. See you in a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 dat plotsoen. moeder zegt, wat een gedonder had je er thuis niet kunnen doen. Eerste vader, ik moet stappen want mijn uitlaat geeft de geest. Ga de morgen naar de dochterij. Nou door we vieren feest. Oh, dat De dikke bomen, de auto uit de bom. Toen de dokter was gekomen, heeft hij urenlang gezocht. Naar het hoofd genomen, Willem, zoek maar niet, zei tante k. Want hij heeft die kop niet nodig.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 in 1993 was een Nederlandse zanger van het levenslied. En hoort hem nu. Mankenelis met O oh Amsterdam, wat ben je mooi. O oh Amsterdam, wat ben je mooi. Met je grachten, je Jordaan en Rembrandtplein. Rembrandt-plein. Wie jou won, vergeet je nooit. En zou voor altijd bij je willen zijn.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 Toch heb je zo je hart bij ons verloren en wil je nooit het molken meer vandaan. Oh, Amsterdam, wat ben je mooi? Met je grachten, die en Rembrandtplein. Wie jou ontmoet, vergeet je nooit en zou voor altijd.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 Let me out So long as I Sind We zullen je missen, Waterlooplein. We zullen je missen, Isaac, Sami, Mosi. We zullen het missen, die Joodse gein. Bij het reizen van de negatie. Ik zal er het mazzel en brogen. Niet meer horen, want binnenkort zal jij er niet meer zijn. Weer gaat een stuk van Amsterdam verloren. We zullen je missen, Waterloo plein. Je moet verdwijnen, bruisend hart van Amsterdam. Je moet verdwijnen. Net als Jodenhoek en Breestraat bij al dat vele dat men ons ontnam. is het om te huilen, dat ook jij nu heen gaat. Ja, goede dagen zijn voorbij. Je moet verdwijnen voor een tunnel onder het eil. We zullen je missen, Waterloopplein. We zullen je missen, Isaac, Sammy, Mozi. We zullen het missen, die Joodse Gij. Bij het prijzen van de gozer. Ik zal er het mazzel en broven. Niet meer horen, want binnenkort zou jij er niet meer zijn. Weer gaat een stuk van Amsterdam verloren. We zullen je missen, Waterlooplein. Een stuk van Amsterdam verloren We zullen je missen. Waterloopplein. Ja, dat was Sylveen Poons met We Zul je missen? Waterloopplein. En daarvoor een opname tegen uh, uit, uh, een nieuwe opname uit 1996. Die was wat beter. Corrie Brokken met Amsterdam na met 1996 dus, en normaal gesproken de iets van de jaren 30... tot en met de jaren 70, eind jaren 70... en deze plaat is opnieuw opgenomen in 1996. CWM Zandvoort, lokale omroep uit van Zandvoort. De volgende artiest is Johnny Jordaan... pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muschel... geboren in Amsterdam op 7 februari 1924... en al daar overleden op 8 januari 1989... was de Nederlandse zanger en vertolker natuurlijk het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. En natuurlijk in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En u hoort hem nu Johnny Jordaan samen met Willy Alberti met Nou Tabbedan. Vooruit nou jongens het is zover. Ik deed het niet voor mijn plezier. Omdat ik mijn pot op papier heb gezet ben ik nou eenmaal Jan Fuselier. Ik ga naar de oost voor een jaar of zes, ik wist niet waarom ik het deed. Dag meiden, dag jongens, hou je maar haaks. In mijn hart neem ik mogen mee. Na Moeder ouwe Ik schreef je gauw Als jij een portretje beziet Dan moet je niet huilen Het is beter zo Jij zei toch Ik deugde hier niet En als ik crepeer In dit warme land Voorgoed de vlak te verdwijnen Mijn laatste gedachte Mijn laatste groen zal voor jou ouwe zijn. Nou tabi.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 Toch zo is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht nabij. In het concertgebouw is het. Zeer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 geen olie voor de lamp, je keuken veel te krap, je financiën een ramp. En of dat niet genoeg is, komt ineens de olievaar. Ach, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Zo is het, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Maak het leven minder zwaar, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar.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 als je maar gezond bent zeg ik altijd maar Leef gerust als kluizenaar maar Als je maar gezond bent zeg ik altijd maar Doe het zonder kaviaar maar Als je maar gezond bent zeg ik altijd maar Want mijn oude seeks want Als je maar gezond bent Als je maar gezond bent Als je maar gezond bent Zeg ik altijd maar Ja, u hoort een stukje, het het schaaf met de vijf poten. Het schaap met de vijf poten, met eh, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Ik klink vandaag een beetje beroerd, vorige week ook al, die week daarvoor ook al. Ik heb de laatste paar weken, ja, het weer is een beetje wisselvallig. Overdag mooi weer, en s'nachts is het dan behoorlijk koud. En s'nachts ben ik meestal op pad, en ja, dan krijg je toch weer zwaar te pakken. Mag de pret allemaal niet drukken? Het gaat om de muziek natuurlijk, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 in de jaren 70. En ik heb weer een stukje voor u uit het schaap met de vijf poten. Dat is natuurlijk, uh, was natuurlijk een, een Nederlands komische televisieserie uitgezonden toen de tijd op de KRO. Met onder andere uh, de hoofdrollen van Adele Bloemendaal, Pieter Reumer en Lee Jongewaard. En u hoort ze nu met uh, een opname uit 1996, Hoe maak ik mij verstaanbaar? In Spanje. Dat is toch best belangrijk, denk ik. Wat is een tweepersoonskamer? para Parados Personas. Hoe zeg je, geef mij eens die hamer. Martillo senor, por favor, gracias. Een fietsbom een stopnaald, een wekker. Het hindert niet als ik die woorden niet ken. Ik voel me niet lekker Is in Spanje no meesje en topien Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje Nou gewoon met dit boek in mijn zaak Een safie is daar een chipio. En een broodje is daar panicilio Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemaakt er is geen enkele zin in Jordaan's Of hij staat hier vertaald in het Spaans Olé! Als ik die taal zo eens naga Dan praat een Spanjaard veel mooier als wij Huevo pasado por aqua Dat zeggen ze daar voor een zacht gekookt ei Que hora sale el favor Betekent hoe laat gaat de weg van hier Dame el papel de licha Geef mij eens een stuk skuurpapier Hoe maak ik mij verstaanbaar waar in Spanje al nou, gewoon met dit boek in mijn zaak En Safi is daar een kipilio. En een broodje daarvan daar panicilio Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemaakt er is geen enkele zin in Jordaan, of hij staat hier vertaald mm -hmm. in het spaat Oei! Allee, allee, Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei!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 We waren hadden plezier. Stieren te spelen. En mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Ja, uit de Schaap met de Vijf Poten. Het was een opname uit 1969, Vissen. Regelmatig gedraaide plaat in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Uiteraard eh, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En op zondag vanaf 9 uur weer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oude, wonnenstatige muziek. En ik wens u zo met een heel veel plezier met ZFM Jazz. En ik laat u achter met Wim Zonneveld. Zij kon het lonken niet laten. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. En anders zeg ik tot ziens. En natuurlijk voor ik het vergeet. Belangrijk, ik wens u nog hele fijne paasdagen. Voor vandaag en morgen. En uh, hoop dat u misschien nog visite krijgt. Of dat u op visite gaat. En nog een hele fijne zondag. Fijne paasen. En misschien tot volgende week. Nikkeleniel Nielsen de straatzanger. Hey!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 Ze kon het lonken niet laten. Ze lonken naar iedere man. Daar liep veel te veel in de harten. En oh o, o, o, daar kwam nare geen van.